Die moest gisteren op slag nemen nadat hij in een interview kritiek had geuit op leden van de Amerikaanse regering. President Obama had gisteren een gesprek met de Crystal en zei dat de politiek de basis over het leger en dat hij geen tweespal doet. Het is de bedoeling dat de Amerikaan Petraeus in Afghanistan binnenkort aan de slag gaat als bevelhebber van de NAVO-macht ISAF. Zijn benoeming moet ook worden goedgekeurd door het Amerikaanse congres. David Petraeus voerde eerder het bevel over de NAVO-troepen in Irak. Cohen wil dat er nog een keer serieus gekeken wordt naar de mogelijkheden van een coalitie van VVD, PVV en CDA. In Rova zei Cohen dat zo'n rechtse samenwerking nog niet voldoende is onderzocht. Informatuur Roosenthal verkende gisteren de kansen van het middenkabinet van VVD, PVV en CDA... ...maar de PvdA ziet er niets in. Vervolgens kwam het middenkabinet aan de orde van VVD, PvdA en CDA... ...aangevuld met GroenLinks en D66. De PvdA voelde daar wel voor, maar D66 en GroenLinks wijzen die optie van de hand. Hun leiders, Pertold en Halsema, praten vandaag afzonderlijk met informateur Roosentouw. Hij wilde brede middencoalitie nog een keer met hen bespreken. to Yeah.